Dank voor de uitnodiging. Dank dat ik mag reageren op het boek. We kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Alleen via Facebook. Zwitter kwamen we elkaar af en toe tegen. Je boek had ik meegenomen uh, toen ik een weekend met mijn zoon uh, naar Ameland ging. Dat doen we jaarlijks. En ik heb het uh, in één weekend uitgelezen. Want het leest zo lekker. Dat uh, wou ik vooraf maar even gezegd hebben. Um, Ooit hoorde ik het verhaal van een tiener, die aan zijn opa vroeg, opa, u gelooft in God, wat heb je daar nou aan? En het antwoord luidde, jonkje, dat heb ik me nou nog nooit afgevraagd. Was opa nou oppervlakkig? Ik denk het niet. Opa leefde in zijn geloof. Hij was als een vis in het water ...in zijn geloof. En een vis vraagt zich niet af... ...of het leven buiten het aquarium verschilt van het leven erin. Hij kan zich überhaupt geen leven zonder water voorstellen. Dus de vraag, wat heb je aan je geloof... ...daar moet je afstand voor kunnen nemen. Van jezelf. Maar ook een beetje van je geloof. Je kijkt naar jezelf en naar de wereld en naar je geloof... ...en je vraagt je af, wat doet het mij, wat maakt het uit... Kan ik het zien? Kan ik het merken? Wat is de betekenis ervan? Heb ik daar dan ook nog woorden voor? Dus in die zin is het bijna een seculiere vraag. Uh, en ik heb ook zitten denken... Stel je voor dat je het aan God zou vragen. Wat heb ik eraan om in u te geloven? Het is Het niet eigenlijk een beetje brutaal om dat te vragen. Als er iemand mij vraagt wat heb je eraan om met jouw man getrouwd te zijn klinkt ook een beetje raar. Uh, alsof uh, daar meteen ook al een soort uh, uh, misprijzing uh, in zit van richting die man van mij. Ik zou natuurlijk dan antwoorden, heb ik eraan? Ik ben gek op die man. Uh, hou van hem. Nou, dat zijn dus spannende dingen die allemaal bij me opkwamen naar aanleiding van het boek. Maar Maarten Wisser stelt dus in dit boek deze vraag wel. Indringend en... Uitvoerig, wat heb je eraan? En hij kijkt daarbij niet alleen naar zichzelf... ...maar ook naar zijn mede-aquariumbewoners... ...die allemaal in verschillende scholen optrekken. Je hebt stevige, wat donker gekleurde vissen. Je hebt kleinere, wat lichtere vissen. Waar je soms dwars doorheen kunt kijken. Je hebt veel kleurige vissen. Je hebt hele veel vormige vissen. Vissen waarvan je denkt, is dat eigenlijk nog wel een vis... Welke betekenis hechten zij aan het geloof en welke betekenis hecht ik eraan? De vragen die Maarten dan stelt gaan niet in eerste instantie over waarheid. Klopt het allemaal wel? Kun je het intellectueel verantwoorden? Is het rationeel te verdedigen? In die zin is het boek geen apologetiek. Maar het boek laat wel zien dat geloven van betekenis kan zijn, dat mensen er iets aan hebben, dat mensen er ervaringen aan opdoen die uitstijgen boven de alledaagse werkelijkheid. En het deed me echt denken aan het onlangs verschenen boek van Francis Puffert, dat ook in het Nederlands is vertaald. Weet je het? Nee? Nou, dan moet je dat nodig aanschaffen. In het Engels heet het Unapologetic. En dat is in het Nederlands helaas vertaald met dit is geen verdediging. Er zit namelijk iets in van ik hoef me niet te verontschuldigen voor het feit dat ik geloof. Dat hoef ik niet uh, uitvoerig uit te leggen. Um, maar, en ik hoef ook niet uit te leggen dat het alleszins rationeel kan zijn om te geloven. Maar ik kan wel laten zien wat het me doet. Apologetiek heeft een Plaats in de christelijke traditie. Er zijn oneindig veel mensen ook geholpen met apologetische werken, zoals die van C.S. Lewis. Ik heb een goede vriendin die echt gewoon tot geloof gekomen is door het lezen van Meer uh, Christianity. Tim Keller en in ons eigen land Stefan Paas, Rick Peels, René van Woudenberg. Ze bewijzen niks, dat beweren ze ook niet, maar ze laten wel zien dat niet geloven. ...ook kan leiden tot intellectuele en rationele problemen... ...en ze laten zien dat er goede argumenten zijn om wel te geloven. En daar zijn veel mensen mee geholpen. Wat het doet is dat ze zich openen voor de mogelijkheid van geloof. En dat is niet niks. De boeken van Wisse en ook van Spufford doen iets anders. Ze laten zien dat geloven je raakt in je dagelijks leven... Dat het raakt aan grote thema's als vergeving, zingeving, erkenning, gezien worden, geliefd worden. De behoefte aan iemand die jouw leven ziet en overziet. Uh, aan iemand, de behoefte aan iemand die zich niet zoveel aantrekt uh, van de puinhoop die je ervan hebt gemaakt, maar die je midden in dat alles wil aanraken. En geloven kan je dan helpen. Dat wil ook weer niet zeggen dat het dan opeens allemaal heel makkelijk wordt, of dat alles van een leien dakje gaat... Maar er is geborgenheid te vinden en perspectief. En die woorden geborgenheid en perspectief, je moet even denken en zijn van, dat is ook een totaal concept over geloofsopvoeding, die ik bij Terhorst Horst gevonden heb. Ja. Maar, daar kunnen we het nog eens over hebben. Maar goed, dat zijn de dingen die je eraan kunt hebben, en wat de betekenis dus is voor geloof in het dagelijks leven. De vier soorten gelovigen die Maartenwissen daarbij typeert, houden je als gelovig mens een spiegel voor. Ik vond het best confronterend. Met welke vissen zwem ik mee? Wat is voor mij uh, de betekenis van geloven? Hoe leeft dat dan voor mij? Welk lied zing ik graag? Ik merkte dat ik drie van de vier liederen in ieder geval heel graag zing. Maar ja, als je dan jezelf afvraagt, stel, er uh, is een soort ge geheugenuitwisser en die moeten dan twee van die drie uitwissen in je hoofd. Zo van, daar kun je het dan wel zonder doen. En je moet er nu één overhouden. Welke kies je dan? Vond ik wel een aardige vraag om ook eens in een gesprekspunt te stellen bij deze liederen. Um, dus op die manier heeft het me wel bezig gehouden. Ook die liederen en de keuze van die liederen. Ik vond het een mooie manier om die gelovigen recht te doen. En je doet ze ook alle drie recht. Uh, ik geef wel even aan dat ik me bij minstens drie van de vier wel op mijn plek voel. En ik voelde me ook in alle drie wel gezien. En ik dacht, ja, dat klopt wel. Dat is... Je doet recht aan die drie verschillende stromen. Het is niet bijvoorbeeld duidelijk van, nou ja Maarten kiest natuurlijk voor die. Um, deze week had ik een uh, interview uh, met mezelf. Ik bedoel, ik werd geïnterviewd. <lacht> ik werd geïnterviewd samen met mijn zoon. Uh, en zijn dochtertje, maar die kon niet worden geïnterviewd, want die is nog maar één. Maar het ging over grootste voeding. Van wat heeft mijn zoon aan onze geloofsopvoeding opgedaan en wat wil hij weer doorgeven aan zijn dochtertje? En nou, ook dan kom je erachter wat jouw geloofsopvoeding is geweest. Je hoort nog eens heel direct bevraagd bij een zoon wat hij eraan gehad heeft, wat hij misschien anders zou doen. En dan blijkt dat de typeringen die ik zelf zou hebben gekozen uh, uit Maarten Wissen, dat hij weer voor een andere combi gaat. Dat is wel interessant. Confronterend dus. Uh, je kunt je natuurlijk afvragen of die buitenkerkelijke vissen, of die zichzelf echt zouden rekenen tot het christendom. Ik vermoed velen van niet. Velen hebben ook een afblijf gekregen van kerk en ook van christelijk geloof. Uh, en voor je het weet voelen ze zich aangezegd. Maar goed, daar kunnen we het nog over hebben. In alle gevallen beschrijft Wisse in ieder geval de betekenis van geloven, christelijk of niet. Wat maakt het uit dat ik geloof? En dat is een zinnige vraag. Doet de vraag naar de waarheid er dan ineens niet meer toe? Eh, ik denk dat die twee vragen nadrukkelijk samenhangen. Als het allemaal op niets gebaseerd is, dat geloof, en als de getuigen allemaal gelogen hebben, dan is er geen reden meer om te geloven. Dan zijn we aan de chaos overgeleverd, of aan het toeval, of aan het noodlad, of aan geluk en pech. Dan is er geen betrouwbaar gids, kennelijk. Wat mij betreft hangen de vragen naar waarheid en de vraag naar betekenis nauw samen. Als ik kan uitleggen welke betekenis mijn geloof heeft, dan wordt mijn getuigenis ook een stuk geloofwaardiger. Want het spoort het namelijk met de werkelijkheid zoals wij die kennen. En wat mij betreft is dat ook een criterium voor waarheidsgehalte. In die zin vind ik de boeken van Risse en Spuffert dus ook een nieuwe vorm van apologetiek, maar op een ander niveau. Een paar dingen zijn me opgevallen in het boek. De persoonlijke toon en taal. En dat brengt ook met zich mee dat er nieuwe taal groeit. Je denkt mee met de auteur, je spiegelt jezelf aan zijn ervaringen. En ik had precies dezelfde zin uitgekozen die ik had uitgekozen. Ik dacht, mooi, God als een rots om in te wonen, dat is nog best behoorlijk en uh, ook wel een beetje talakaanans, maar een mental coach om van te leren of een vuur dat je in vlam zet om het goede te doen, ook leuk. Geen boeman in de hemel die van iedereen een boekhouding bijhoudt met goede en slechte daden, maar wel een God die het totaalplaatje kent. Ik kan wel zeggen dat je oké okay bent, maar ik mis het overzicht. Ik weet nauwelijks wie je bent. God kent je beter dan je jezelf kent. En als God jou dan voor zijn rekening neemt, dan is dat een hoopvolle boodschap. Ik ben voortdurend op zoek, ook vanuit mijn werk, naar nieuwe taal. Om de dingen die eh, vanuit het christelijk geloof gezegd worden, ook weer te vertalen naar de tijd van nu. Dan twee, de aandacht voor het kwaad en de zonde en de schuld. In het traditionele christendom draait het daarom. Jezus stierf voor onze zonden. Hij is de verlosser. Zijn verzoenend bloed reinigt ons van alle zonden. Er is vergeving. We weten allemaal hoe zwaar dat soms ook wordt aangezet. En hoe bedrukkend en ook verndrukkend het kan zijn. Het kan ook niet zeggend worden. Een soort riebel die iedere zondag opgewekt herhaald wordt. Ooit hoorde ik iemand zeggen die voor het eerst in een kerk kwam. De dominee spreekt een schuldbeledenis uit, de gemeente luistert, maar niemand lijkt er erg onder gebukt te gaan. En dan wordt het ook een beetje ver van mijn bedje. Hoe gaat het met u? vroeg de dominee aan een oudere dame. Oh dominee, ik ben zo zondig, zo vreselijk zondig. Ja, dat heb ik gehoord, zei de dominee. <lacht> maar als de dame fel uithaalt. Van wie dan? Van wie dan? Nou <lacht> ja, zo is allemaal niet. <lacht> Maar ook niet, God is lief en wij vallen ook wel mee. Dat was een beetje een korte typering van de midden-orthodoxie. Ik dacht, oeps, dat zou wel eens kunnen kloppen. Want er is wel kwaad. En er worden ook echt fouten gemaakt. En die poets je ook niet zomaar weg. Door te zeggen, nou het is wel oké okay, hoor. Want dan neem je mensen ook weer niet serieus. En het christendom kijkt het kwaad in het gezicht. En onbekend dat er een radicale oplossing nodig is. Want het kwaad zit diep. En het is ook nog eens verslingerd en gekoppeld aan het goede. Je kunt het wel goed doen, maar het kwaad is er niet mee weg. Het goede compenseert ook niet alles. En ook het goed dat wij doen, kunnen soms als onbedoeld neveneffect ook nog weer het kwaad bevorderen. En voor je het weet, doe je zelfs met goede daden, Weer iets wat kwaad in stand houdt. Tijdens de afgelopen kerstvakantie keken mijn man en ik naar de Amerikaanse serie Homeland. Over de CIA en de strijd tegen terreur. Buitengewoon beklemmend. En je ziet hoe kwaad en goed verweven zijn. In één persoon ook door elkaar heen walsen en over elkaar heen walsen. Uh, er zijn geen good guys en bad guys in die serie. Althans niet uitsluitend. Maar er is wel goed en kwaad. En de ene mens doet ook weer meer goed dan de ander. Maar het goed haalt soms ook weer allerlei kwaad overhoop. En dat deed me denken aan het onkruid in de akker. Het, het paarden en het onkruid groeien tezamen op het wij kunnen het niet eens van elkaar schijnen. Maar toch blijft het, het relevant wat je kiest: waar ligt mijn homeland? Waar kom ik thuis? En waar is ruimte ook echt ruimte voor mijn schuld en mijn fouten? Nou, Rico komt zo aan het woord. en Misschien ga je het verhaal zelf wel vertellen. Ga je dat doen? Want dan hou ik nou mijn mond over het Onze Vader. Ja, dat denk ik wel. Nou, ja, dat ja, ga, ja, jij het dan ga jij het maar vertellen. Er zijn wel meer verhalen. Dus Oké. Okay. Ik ga dit vertellen. Rico is met uh, een aantal kunstenaars aan de slag gegaan met het Onze Vader. Op een scherm had je het geprojecteerd. En mensen konden via hun... Uh, uh, iPads of laptops uh, uh, wijzigingen aanbrengen in de tekst. De hele tekst werd aangepakt. Uh, en er werden strepen doorheen gezet en commentaren in de zijkant en uh, nou noem maar op. En alles veranderde, maar één zinnetje bleef gewoon zwart. Vergeef ons onze schuld. Stufford spreekt in zijn boek niet over zonde, want zegt hij in Engeland is zin voor al iets. Wat heel erg leuk is en wat christenen verbieden. Dus een lekker ijsje eten, zin. <laughs> of uh, even te buiten gaan aan een goed glas wijn. Allemaal zin. En dat moeten we dus niet hebben. Dus hij heeft een nieuw begrip bedacht. In het Nederlands vertaat met MNODTV. Dat is een afkorting. Dat betekent de menselijke neiging om de boel te verkloten. En zegt hij in zijn boek, het is de reden waarom wij avond doen. En dan kom ik ook bij de sacramenten terug. Ik zal er straks nog wel iets meer over zeggen. Maar wat ik prachtig vond in zijn beschrijving van het avondmaal, ook weer taal. Dat wij ons wel bekeren, maar we draaien ons voortdurend 360 graden om. En dan zijn we weer waar we begonnen waren. En dan is het weer zo nodig om je dat te realiseren en je handje op te houden. En weer een nieuwe kans te krijgen via brood en wijn. Vergeving is dus een groot goed. Vergeving is iets waar de kerk van weet. Vergeving is iets wat de kerk kan uitdelen. Onlangs begonnen wij in Houten met een nieuw initiatief, een groep mensen aan de rand op buiten de kerk vormen nu samen een nieuwe gemeenschap, die we toch kerk noemen. En we hebben dat een no budget kerk genoemd, want er komt geen geld bij te pas. En uh, we noemen het ook een kerk waar je niet voor hoeft te geloven. En we komen eens in de maand bij elkaar in een huiskamer. En we vroegen aan de mensen die kwamen aan de hele groep. Waar zullen we het over hebben de komende drie keer? En het eerste thema wat daar met kop en schoudersboog uitsprong was vergeving. Ook daar weer. Tegelijk is er natuurlijk ook weerstand tegenover spreken over kwaad. Vooral ook uit de hoek van de spirituelen, die kwaad zien als een noodzakelijk onderdeel van het leven en van het goede. En die zeggen dat er uiteindelijk niet echt een onderscheid is tussen kwaad en goed. En daar moet je je wel toe verhouden. Het zou dus zelfs betekenisvol missionair kunnen zijn om de boodschap van vergeving in onze samenleving van claimen en beschuldigen op een goede wijze uit te dragen. Waar kun je nog veilig te bieden? Dan een belangrijk punt in het boek is dat Maarten de woorden voorbij wil. En wij protestanten hebben zoveel woorden. En ook vandaag weer. Ik oh, een beetje moe van. We praten zoveel. Kunnen we niet straks een beetje gaan rieren? Hij gewijst naar de rituelen in de paasnacht, want niet alles is te vangen in woorden, o protestanten. Het woord met een hoofdledder wordt ook zichtbaar in, mensen, in mensenlevens. Maar ook in oeroude symbolen, in de kerkruimte van alle eeuwen en in het gloria van de paasnacht. Als de lichten ontstoken worden en als wel een woord klinkt, namelijk de Heer is waarlijk opgestaan... En het orgel dan het Gloria aanheft en de Altarbellen allemaal tegelijk rinkelen. En we gaan staan. We gaan staan, dus ons lijf doet mee. En we zingen Christus, onze Heer, verrees. Woorden en daden, liederen en licht vallen dan samen. Symbool vallen samen. Het hele leven wordt geraakt en doet ertoe. En in de paasnacht worden mensen gedoopt en gaan ze het kopje onder, mag ik hopen. In totale overgave. Ik weet niet of je dit boekje kent. Het is een aantal jaren geleden ontstaan. Eh, vanuit de Oud-Katholieke Kerk. En mijn vriendje Dio van Mare heeft het gemaakt. En samen hebben we het toegankelijk gemaakt voor de protestanten, want dat was nog wel even een slag. <laughs> de hele paaswaken wordt erin beschreven, maar ook de hele tocht naar de paaswaken en de opstandingstochtend, in de vorm van stations. Het heet dus intercitybestemming Pasen en we gaan langs verschillende stations. Er wordt uitgelegd wat er dan gebeurt op die stations, wat er te zien is op die stations, wat de treinreizigers zo al meemaken. En er worden prachtige teksten bijgevoegd die gaan over um, um, ja, wat er dan aan de hand is. En ik wil eindigen met een klein stukje voor te lezen. En dat gaat over de Witte Donderdag. Ik ga maar niet meteen door naar Pasen, want het is nog geen Pas. Witte Donderdag, de maaltijd. Ook zo'n symbool, hè? Ik bedoel, daar heb je het niet over, maar samen eten is buitengewoon missionair. En uh, dan gebeurt het vaak veel meer dan uh, met al onze praatjes. Maaltijd. Hij heeft ons aangekeken, de een naar de ander. Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk van onze gezichten. En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen kenden, zo kende hij die van ons. We kennen elkaar al zo lang. Maar hij keek verder. Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt hij? Hoe zou hij hem noemen? Waas? Verraden? lafaard Zwakkeling? Mislukkeling? En toen hij de ronde met zijn blik gedaan had, ontkende hij de namen die wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden niet. Maar voluit, royaal gemeend, zei hij, ik hou van je. En nu ik me dit herinner, zou ik het een avond lang, een leven lang willen herhalen. Ik hou van je. Ik hou van je. Om het uiteindelijk te kunnen geloven. Wat mij betreft komen allerlei lijnen uit het boek van eh, Maarten hierin samen. Inclusief de uitnodiging om maar mee te doen aan zo'n viering. Want aldoende leer je, al vierende ontdek je. Uh, the proof of de pudding is in de En je krijgt een boekje van mijn bed. Dankjewel.